Goedemorgen, ik ben Dilke en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië mag blijven. Gisteravond stemden zijn partijgenoten over zijn toekomst. Dat deden ze vanwege partygates. Johnson hield tijdens de lockdown feestjes in zijn ambtswoning... Vier op de tien vindt dat hij toch mag blijven, zes op de tien moet ik zeggen... maar het vertrouwen in de premier is nog niet helemaal terug. Sommige leden denken alweer na over een nieuwe stemming, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Technisch gezien is hij nu dan een jaar veilig en kunnen ze niet weer zo'n stemming organiseren. Maar er wordt alweer gespeculeerd binnen dat comité wat hierover gaat... dat ze dat misschien wel willen terugbrengen naar zes maanden. Dus dan zou hij over zes maanden weer zo'n stemming kunnen krijgen. Johnson is opgelucht en hoopt zich nu weer te kunnen focussen op andere dingen. is Hij hoopt dat zijn collega's het partycade-schandaal een beetje kunnen vergeten. In sommige bushokjes en op borden langs de snelwegen zijn nog steeds reclames te zien voor online gokken. Bedrijven hadden beloofd daarmee te stoppen op 1 april of zo snel mogelijk daarna. Maar ze houden zich dus niet allemaal aan die afspraak. Sommige casino's zeggen dat ze er niet vanaf wisten of dat ze hun postercampagne al een tijd vooruit hadden betaald. Tweede Kamerleden krijgen vandaag een petitie aangeboden die gaat over gezeik. Letterlijk, op sommige plekken in Gelderland en Zuid-Holland... rijden er treinen rond zonder wc aan boord. Voor Renie betekent dat dat ze niet mee kan. Dus hij heeft MS en zit in een rolstoel. Door MS moet ik heel vaak naar het toilet. En zo gauw ik moet, moet ik gelijk. Dus dan kan ik niet wachten vijf minuten tot we bij een ander perron zijn... dat ik uit kan stappen op zoek naar het toilet. Dan is het al veel te laat. Dat betekent voor haar dat ze het niet aandurfde om met de trein te reizen. Ze hoopt dat de politiek de vervoerders gaat verplichten om in elke trein een wc te maken. En een grote sing-along voor de aftrap van Oostenrijk-Denemarken gisteravond. Die wedstrijd begon veel later dan gepland omdat er problemen waren met de verlichting. De muziekinstallatie in het stadion deed het gelukkig prima. Was te zien en te horen bij Ziggo Sport. Vanwege een uh, ja, stroomstoring moest het elektriciteitsnetwerk opnieuw worden opgestart. En dat lijkt zo zoetjes aan wel te gaan uh, lukken. Want... Ah, de lampjes zijn uh, aan. Na anderhalf uur hietjes meezingen werd er uiteindelijk toch afgetrapt. door 2-1 voor Denemarken. Het weer af en toe zon vandaag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Behalve in het noorden en het uiterste zuidoosten. Het wordt een gaat of 19. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar dagelijkse files. In de meeste gevallen heb je zo'n vijf minuten vertraging. Maar iets meer oponthoud is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knopen De Nieuwe Meer. Daar heb je tien minuten oponthoud. En op de A10, de ring van Amsterdam... staat bij Amsterdam buiten Veldert een kapotte auto. En die kost je ook tien minuten extra. De rechter rijstrook is dicht. En je hebt tien minuten tijdverlies op de N207... van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen Woubrugge en Leimuiden.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 Jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. Work on a party as much as we can. 9 is Zon, zee, zandvoort en zomers is. be mm -hmm. Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. only one night, yeah. Let's skip all the talking and turn it up, right? Yeah, we can start a party on the sofa. Call your boss and tell them work is over. Just a little warning. We ain't stopping. Can we just pretend it's already the weekend? You give me that feeling. Get a party weekend. So let's. Me. Yeah. We'll me what you see going one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 She can sing this song long long le long long long come on Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt een nieuwe richtlijn voor een eerlijker minimumloon in Europa. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad... hebben daarover afgelopen nacht een voorlopig akkoord gesloten. In bushokjes en langs de snelweg zijn nog altijd gokreclames te zien. Ondanks de belofte van online gokbedrijven om daar per 1 april mee te stoppen. Minister Weerwind maakte daarover afspraken met twee brancheorganisaties. Het Openbaar Ministerie komt naar verwachting vandaag met een strafeis tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd bijna een jaar geleden van dichtbij doodgeschoten op straat in Amsterdam. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog bij 17 tot 20 graden. FM maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Lem naar Frans en zet hem op 106.9. Zie ZFM. FM, 24 uur per dag hete zomerwiet. Kastasa. Ik weet dat je hier, Maria. María 2 3 un pasito para atrás Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Oh mind I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I've been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should raise you to my Van ZFM. ZFM zal voor. ZFM voor. 106.9 FM. ZIE.